De Fertility Index zit weer in de gebruikelijke golf uh, zoals we het eigenlijk gewoon verwachten. Dat is, en dat is altijd uh, prettig. Hè? Uh, ja. Maar ja, dat geeft ons dan ook weer tijd om uh, yeah, andere dingen uit te zoeken. Nou ja, in een huidige politieke klimaat... waarin uh, links en rechts uh, uh, nou, twee hele verschillende dingen lijken...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 Bij zo'n eh uh, rennen ze achter elkaar aan in deze periode. Dus hmm. dat uh, leidt wat af. Maar ja, deze mensen zijn dus erg geschrokken van een echtscheiding. Ja, yes. yes. ze, ze hebben ze het zelf gebeurd. nog niet eens... Ja, dan moeten ze hun eigen echte echtscheiding nog meemaken. Ja, zo, die gaat niet... meestal veel moeilijker. hè En dat kost meestal ja, ook een die, hoop geld. Lastiger. <laughs> dit is gewoon zo van, nou ja, zo gaat het op papier. En nou mag je hier zelf je best gaan doen. Ja, ze zijn al flink voorbereid. Hè? Ik vind het wel apart, want ik, nou, ik ken de, de mensen. De bureaucratie is ze nu duidelijk. Ja, <laughs> ja dit, dit, dit, dit, dit kregen ze gewoon gratis, hè deze echtscheiding. <laughs> maar ik weet van iemand die dan... Uh...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 die door bepaalde politieke kopstukken ook niet worden gewaardeerd... op ideologische grond. En dat is ja. bij het ondertekenen van de Nashville-verklaring. Zo van, nou ja, kennelijk toch een of andere bemoeienis van hoger hand... over wat wie uh, wanneer uitvreet met elkaar. En ja, dat is best wel een eng dingetje eigenlijk, toch? Ja, goed, het is, ja, we gaan het zo meteen inderdaad even over hebben, maar uh, kunnen we kunnen nu alvast die, die bal even trappen. Maar ja, laten we even duidelijk zijn. Het is de SGP, dat is een, een paar mensen in de Bijbelbeld. Uh, nee, het uh, bemoeien van met elkaar's uh, uh, relatie, dat stond nog... Uh,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 En die, uh, ja, die wetgeving daar, het is, uh, dit was in Amerika toch, deze mensen? Nee, dit is gewoon in uh, Drenthe of zo. Hoor. Oh, was dit in Drenthe gebeurd? Ja, dit is gewoon in Nederland. Hebben we dit soort fratsen ook in Nederland? Ja, Hendry en Meike. Geweldig, dus, uh, ja. hier... uh, maar niet nog, moeten ze luisteren, gefeliciteerd uh, nog. Maar er was een hele, daar is al een hele cultuur, dat is een hele big business dat scheiden. En um, ja, onder... Uh,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 aan het worden, misschien nu nog niet, maar ik denk dat dat vanzelf gaat komen. Dat je al nou, gaan jullie trouwen, dat zijn jullie, zijn jullie achterlijk of zo? <laughs> <laughs> dat, dat is nu nog niet zo, maar ik, ik denk dat dat wel die kant op gaat. En um, nou, het is ook wel een ja. big business, hoor. Ik bedoel, de, de hele huwelijksindustrie, ik, ja, ik hoor dat van mensen die gewoon 40.000 euro uittrekken ja, voor een huwelijk. Maar dan is het verkoop geworden. Het is een circus en dat circus dat gaat onherroepelijk een tegenreactie uitlokken. Dus ik vermoed dat dat op een gegeven moment gaat komen. Dat gewoon, ja. uh, en het zal dan ook alweer een comeback maken. Ja. Maar um, ja, ik denk dat... Uh, ja, principieel zou ik het liefst... Ja, ik denk dat het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 De ja. mensen die niet financieel vermogend zijn, uh, waar ik hier bijvoorbeeld tussen woon, in een toch uh, wel een, een redelijk achterstandswijk in Groningen, uh, ja, die gaan echt niet trouwen. Nee, uh. Die hebben relaties. Die, hebben, die, die vinden vijf, zes keer in hun leven de ware. Dan gaan mm -hmm. ze op en dan gaat het helemaal naar de kloten.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 En als we het dan hebben over uh, de tijdskwestie. dat is niet terug naar de middeleeuwen, zoals mensen dat zeggen. Het is ongeveer 50 jaar terug. Ja. Of Victoriaans, ook nog wel, heeft het ook nog wel wat weg. Um, ja, waar, waarom heet het Nashville-document? Ik denk uh, dat uh, iemand in Nashville dat ooit bedacht heeft of zo. Ik dus moet nou een country-geplaat gaan maken over concurrentie. <laughs> ja, nee, nee, is, ja, het, is, het, is, het komt inderdaad. Het komt ergens uit de VS vandaan, een beetje uit het zuiden. Daar, uh, ja. Ja, misschien moet ik even de Wikipedia erbij halen hoor. Maar, uh. ja, dankzij, dankzij mensen als Trump enzovoort uh, krijgen dit soort uh, groeperingen gewoon wat meer gehoor. Ja, uh, nou, dat vraag ik me af. Ik denk, ik, ik denk dat, dat Trump er zelf helemaal los van staat. Ik bedoel, ja, nee. Die, die, het wordt continu gedaan. En, en, en, ja, ik ik heb zelf het idee van. dat dit de juiste media haalt. Niet vanwege. Uh, ik denk eerder dat um, bepaalde linksgroepen dat gedaan hebben. Nou, zodat dit? ze iets hebben om zich over op te winden. Dit? Nee. Nee, nee, die hebben, niet, die hebben nee. dit in de aandacht gebracht. En die hebben niet bedacht. Nee. Dit soort dingen beginnen. Weet ja, toch wel wat het volgende pamflet ja. is? Ja, ja, ja. Jullie hebben het pamflet niet bedacht.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 dus ik, ik denk dat die vergelijkingen uh, op dit moment opgaan, omdat uh, de, de SGP nooit een, een body zal kunnen genereren die buitenstaatelijk gaat, want dat is uiteindelijk wat de nazi's hebben gedaan. Ze hebben de SS uh, in, in gang gezet en dat was in principe een niet, dat was dat geen... Le legerafdeling niet... van de NSDAP was het hè, niet van uh, het Duitse uh, leger. Nee, maar ze hoorden in, in eerste instantie niet bij het Duitse leger. En, uh, ze hoorden het zelfs niet bij Duitsland. De hele, de, de, die hele operatie is buitenstatelijk gegaan. Mm -hmm. SS. Ja. En, uh, daarmee hebben ze natuurlijk de meest verschrikkelijke dingen uit kunnen vreten. En dan ga ik eerder denken aan dingen als Blackwater. Nou, ik, moet, ik, ik bedoel, de dag dat het gebeurt, zou ik fantastisch vinden als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 De wet te handhaven die daarin zit. En die voorziet er niet in het formeren van knoptoegen. Dus dat moet je dan ook weer aanpakken. Maar um, we hebben Klaas en uh, Jurian ook nog. En die hebben waarschijnlijk ja, ook een mening. Ik even wat groepen hierover. Ja, ik denk dat het een is. Ja, ja Vooral de timing. Heel, uh, heel strategisch. Uh, de BTW gaat omhoog. Uh, de uh, energiebelasting uh, gaat omhoog.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 Maar, nou ja, weet je, we leven gewoon met heel veel verschillen eh, als mensen bij elkaar. En, eh, en daarvoor is ook een beetje de kunst om elkaar eh, de ruimte eh, te geven. En, en je kunt gewoon zeggen van, eh, als homo's niet meer in de kerk mogen komen, dan hebben ze eh, nog steeds heel veel ruimte. Nou, dat is prima. Hè? Maar, uh... De vroegsten mogen wel in een kerk komen hoor. Dus ze zullen niet uitge uitgeschopt worden. Alleen ja. een huwelijk zal er waarschijnlijk nooit ingezegend worden. In, in die kerken dan niet ingezegend nee, worden. in andere, andere kerken wel kerkers weer kerkers wel. Zelf, maar... te kunnen hoor. Ik bedoel, uh, dat is echt het probleem niet. Uh, kerken ja. lopen leeg. Willen die mensen willen anderen, die willen zieltjes bekeren tot God. Dus waar ik ben in kerken gelopen. En waar je het ook ziet gebeuren, ze zijn altijd geïnteresseerd om te kijken of ze zieltjes kunnen winnen voor hun kees. Ja, en dan heb je inderdaad een tak van sport die zweert die dan de homoseksuele af. Ja. Niet ja. groot hoor, dat is echt niet de grote tak van sport. Nee, maar goed, daarom zeg ik ook al, als er een, een, een homoseksuele calvinist is, ja, die is vrij om mijn eigen kerk te beginnen. <laughs> ja. ja, maar uh, ja, ik had hier uh, aan gerelateerd, uh, had ik ook nog een heel klein berichtje, was uh, de National uh, Initiator. Het werd net al genoemd, he, de PR van, uh, van de SP, maar uh, dat gaat ongeveer zo, ongeveer zo aan toe.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 dynamiek als het immigratiedebat, met uh, dezelfde hoeveelheid absurditeit uh, erin. Ja. En het, het speelt zich in uh, Verenigde Staten echt af van, uh, waar laten wij de transgenders uh, plassen? En, uh, ja, het, wordt ook, het, het riool discrimineert niet, het gaat allemaal hetzelfde, komt allemaal in hetzelfde putje terecht.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 Kijk, voor hoor dat een, uh, een toilettenfabrikant is dat natuurlijk een goede business. Dus die zal deze discussie natuurlijk nog meer voeden. Zodat die toilettenfabrikanten wel zijn die er dan achter zitten. Ik kan <laughs> geen enkele andere reden simpelweg logisch bedenken... waarom die discussie zou moeten worden gevoerd. Ja. Van een, ja. een, wil je van een wc? Is dat die een beetje schoon is, toch? Ik bedoel, je doet je behoefte erop. de is de het is, scheid, het is zeik. Uh, dat, dat daar op, op het niveau van ja, gewoon... Uitwerpselen. <laughs> dus een discussie ja. over wordt gevoerd. Ja. Ik, ik, ik kan me als man ook wel voorstellen dat er een vrouwentoilet is. Ik bedoel, die die vrouw maakt er echt een zooitje van, We gaan ja, verder, Daniel. Het moet de lange uitzending worden, anders. Nu het volgende onderwerp, maar. Ja, ja, ja. ja, ja. Hier hadden we het eigenlijk al over gehad. Ja, oké. Oké, Henk, goed erin. Man, ja, die man die maakte er wel een Godwin van, zeg maar. Eh, dus, <laughs> nou, hier dus, nog een keer de Godwin jingle.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 Dat je best kunt stellen, met veel overtuiging, dat nazi's slecht zijn. Ja. En van transgenders weet ik het niet zo. Dat moet je altijd maar een beetje per persoon zien. Nou, ja. ik mag ik hier nog een klein stapje ja. verder in gaan? Kijk, genderideologie, of het nou transgender, pro-homoseksualiteit... Uh...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 Is de basis van fascisme. Omdat het over interpersoonlijke verhoudingen gaat waar geen overheid mee te maken heeft. En het maakt niet linksom of rechtsom maakt niet uit. Ja, maar dan komen we even bij Rita Verdonk. Ze is weer terug. Van we weg geweest. Kennen we haar nog? nog, nog? Uh, ja, ik ben niet links. Ik ben daar. Ik, ik ben recht door zee, zei okay. ik. Oké okay, Johan, dat is een schijnlijke Ik ben uh, recht door zee.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 Die uh, enige processen... die wat processen gelijk gaat trekken. Uh, ja. Dan maar even als, hele, als buitenstaander mag kijken. zo van: oké, okay, ik snap het wel. Dan moet je zo eentje hebben. Nou ja. Dat, ja, het is, dat, is ook dat, gewoon is kijken. Het, van, het is ook gewoon kijken van. en, en dat is heel uh, bedrijfstechnisch. gewoon, en dan kijk je echt naar processen. Van uh, wat is. Uh,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 nou ja, en dat, daar zou zorg, juist zorg zou zich daar heel goed voor lenen, denk ik. Maar ik denk niet dat het zo ver zal komen. Ik denk niet dat Rita zo ver komt. Nee, als ze een paar uh, regels eruit weet te pakken, heeft... Uh, Rita, Rita haalt de plezier wel doorheen, maar verder zal het, het. Het, het geen, uh, geen wonderen opleveren. Nee, maar elke, ah. regel, uh, elke regel die ze weet te pakken, is al één eraf. En misschien is dat ook het speelveld waarin je kunt bewegen.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 Dus ik snap niet waarom we, ja, we kunnen al die overieten hebben, maar ik denk haar moment was dat ze, ja, dat zat Rutte van de troon moeten stoten. Op een of andere manier heb je altijd dat die, ja, die, die niets nutten, die zeg maar wel in dat wereldje omhoog komen, maar die niet...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 Uh, ja, mediamakers, ja, die zitten ook elke dag weer om tafel. Wat moeten we nu? En die krant moet vol, want dat bestaat nog steeds, zo'n ding als een krant. Die website moet vol, uh, dat talkprogramma moet vol. Uh, die mensen likken hun vingers af als Rita weer wat gaat doen. Nou hebben we, oh, hebben we één item gevuld? Rita doet weer een zucht of een scheet. laten we eens even kijken wat ze al die tijd gedaan heeft. Want sinds uh, 2010 had ze de politiek de rug toegekeerd.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 Nou ja, is het een filosoof met een stoel ergens bij een of ander instituut? Ja, Dat zou je, filosoof zou je zeker zien. Hij is verbonden aan de uh, rechtsfaciliteit van de universiteit rechtsfaciliteit, Leiden. De ja, rechtsfaciliteit. Ja, ik ben zo... De uh, Leiden, ja. Ja, de Lectie. Ja, uit 87 is hij. Dus dan is hij, hoe oud? 32. Ja. Ja, ik, ik weet niet, ik gaat dit filosofische wonder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 Mensen die graag het, uh, ja, de machinerie vol met zand willen gooien. En dan moeten we in plaats van ja. mensen die dingen doen die echt verboden moeten worden aanpakken, moeten we alle, de gedachtenpolitie loslaten op elk individu.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 Uh, nou, ik, ik, ik uh, kan het artikel niet lezen, want dan moet je een profiel aanmaken en je er geen zin aan. Probeer het toch. Uh, ja, maar um, wat hij in ieder geval aanhaalt is uh, Victor uh, Orban. Is, uh, Vlaams Belang ook. Uit, uh, nee, ja. Victor Orban is Hongarije. Oh, nee, dat zie je niet, Klaas. Wie zit het in Bulgarije? Uh, proces tegen Vlaams Blok.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 Waar die uh, mafklapper, de Führer, uh, dan uh, de lijsttrekker van was. Er was een lijst van Duitsers die het uh, Duits nationalisme aanhingen. Waar zich niet zo heel veel mis mee was. Echter, moet je die politieke partij verbieden. Nee, je moet buitenstatelijke organisaties verbieden. Uh, zoals anarchisten en zo? Echte anarchisten zullen, zullen zich dus nooit binden in de letter. Ook in een organisatie. Omdat uh. het gewoon goed zit.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 ...in zijn loopbaan uh, tot val gekomen. Ja, dat was bij en daar, dat is veel interessant om naar te kijken ja. dan van... ...ja, we gaan partijen verbieden, want dat is... Dat ja. was bij de putsch, bij die pooch, uh, zeg maar. Dus dat was gewoon een koeppoging. Ja, nou, dat bij was het. Uh, ja. Printje, ja, en uh, uiteindelijk, toen hij aan de macht was... Uh, ...eigenlijk gewoon de noodtoestand uh, uitroepen. Uh, ja, ja. dat is wel een heel belangrijk punt, die noodtoestand...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 En dat is, heel, dat is heel grappig, hoe die dingen werken. En... Ja, maar de initiatiefnemers van die partij waren: dat was een groep anarchistische bootwerkers. Ze dus stonden zelf bekend onder de naam de Vrije Socialistische Groep. En die hadden die partij opgericht. Als een soort tegenreactie op de stemplicht die je toen had. Uh, leden van deze beweging die waren al een keertje ja, gearresteerd, omdat ze weigerden mee te doen met, de, met het stemritueel.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 Daar, zo heb ik het ook gezien zo van, ja, anarchistisch, antisystematisch het gaat niet ja, dus, uit, de... het, uit, de... ja, uit de... het is in zekere zin uh, ook gewoon gezond om elk systeem uh, uit te testen er is liefst... ook een beter systeem van maar ja, zijn ja. we ons eigen concentratiekampje aan het bouwen nu of kan er ook een systeem met meer vrijheid openheid, ontstaan dat is een beetje de kwestie Dus of de democratie doodgaat ja, dat denk ik niet ik denk dat het zich aan het hervormen is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 Ja, dus kunnen we maar... interpreteren, maar waarom hebben wij dat niet? Waarom hebben wij dat niet in onze grondwet? Van, ja. burger, ik heb wel al een keer een artikel over geschreven. Het staat de ook te, te lezen op de blog van Vrijheid Radio. Het heet 200 jaar uh, vuurwapenwetgeving uh, in Nederland. Waar ik dan een beetje opsom van uh, ja, hoe we van uh, vrijwapenbezit tot nu uh, zijn gekomen.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 Je hebt trouwens de wethoudende opneming van verbodsbepaling in het wetboek van strafrechten tegen het dragen van wapens. Ja, de beste man was van de ARP, anti-revolutionaire partij, maar ook in de decennia daarna werd het verbod nog meer aan, steeds meer aangescherpt. En het was toch over het algemeen CDA waar de ARP in opgegaan is.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 De ik de leverantie... had een verhaal over de huidige tijd. en, oh, de en de je aansp... was in een verhaalstelling? Ja, aan de, aan... aan de aanstormende jongeren en hoe, uh. zij t... en hoe ik denk dat zij tegen het systeem aankijken. Uh. En ik denk dat uh, de druk om uh, naar het systeem te conformeren tot een bepaalde verzadigingspunt uh, is, zeg maar. Dus uh, de generaties daarvoor zagen makkelijke ruimte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 Dus het klimaat om ondemocratisch te zijn, waarin iedereen een bepaalde uh, plekje heeft. Ik denk dat dat wel eens uh, binnen een jaar of wat uh, onder druk kan komen staan. Dat men gewoon roept om uh, harde maatregelen, het uh, wegsaneren van uh, bepaalde lagen uit de bevolking, met uh, de hoop dat het allemaal dan beter wordt. Hm.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 Onder het hoofdstukje Grondwet staan dat wat claimen de rechten zoals uh, bestaanszekerheid. Dus ja, maar met issues die ons uh, echt veel geld kosten, zoals die uh, Betuwe-lijn, HSA en, en bijvoorbeeld over militaire missies. Tijdens de verkiezingen komen die dingen nooit te sprake, weet je wel? Dat is altijd als verkiezingen geweest en dan krijgen je in één keer wat die shit er doorheen gehoord. Of dat ja, we is, in één keer bij de Europese Unie horen. Het is werkelijk marginaal met wat ze nu ja. gaan halen met die gasbelasting.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 Niemand interesseert in de staatsschuld. Maar die mensen, als zij de staatsschuld naar beneden uh, brengen. Dat is een dikke ego kwestie. Van, hey, we hebben het economisch goed laten gaan. Want als die staatsschuld weggaat, Dan gaat die, uh, de rentelasten op die schuld gaan omlaag.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 Mm -hmm. Dat is, ja, dus het is, het had dus er zo vaak gekund de afgelopen de decennia. Staatsschulden hebben altijd een conjectuur, Klaas. Uh, op een gegeven moment uh, onder balken balkenende. Ieder conservatief kabinet uh, ramt die staatsschuld naar beneden. En ieder progressief kabinet laat hem oplopen. Dat is zijn goop. Ja, maar wat is het, Beneden naar Nederland wist vaak dat hij minder snel groeit dan toegestaan. Nee, nee. Het, dat hij je... naar beneden gaat, dat, is, dat gebeurt nooit. Nou, de staatsschulden zijn nou behoorlijk gegroeid bij de VVD altijd, hoor. Uh, yeah. Maar uh, goed, uh, je ziet inderdaad, van ze, uh, ze maken een bepaalde money shift, weet je? Je, ziet het als, uh, je. je gaat op bepaalde kanalen en daar gaat het geld heen en daar gaat het geld weg. Uh, of het nou rentelasten zijn of een staatsschuld even dat, dat beschouwd als een totaal virtueel dingetje. Uh, zie je inderdaad uh, vrij, vrij veel dat uit. Uh, uh -huh.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 Ja, dus, ze hebben ze schulden gemaakt en dat moet dan worden afgelost. En de overheid gaat ertussen zitten. Uh, een van de rituelen uh, waar de Nederlander daarom. Uh, ja, zegt, heeft trouwens ook de tijd, bestedingen gedaan. Je was over. nog bezig, godverdomme! <laughs> en het was maar één zin. Oké, oké, okay, okay, je met, zin, uh, Het is dus ook naar uh, kijken, dan is dan de Prinsjesdag. Hè, dan is, kijkt de samenleving, met, nou, niet de hele samenleving.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 Ja, de staatsschuld is inderdaad echt alleen maar van de Nederlandse staat. En niet van de gemeentes, die de, de, de staat er los van. Ja, ja eh, precies. We hebben dat een, nog. Is een die zaten uh, volle bak in, de, in het energienetwerk en uh, dat soort uh, ongein. Dat is ja. allemaal ook gekocht. Die, uh, die mensen hebben echt uh, goed geboerd hoor, de provinciale motherfuckers. Ze ja. hebben echt uh, heel veel geld verdiend met het uh, verkopen van het energienetwerk.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 Dat, dat klopt, maar in het huidige systeem uh, zijn die ministers afhankelijk van uh, een hiërarchie en een ambtenarenapparaat. Hm. En, uh, en daar zit ook heel veel macht, uh, zeg maar. Ja, ja. ja, Daarnaast die ministers worden afgereten. Nou, dan, dan moet je echt fucking goed zijn. Uh, ja. ik, ik denk dus eigenlijk dat we uh, even terugkomen op Rita Verdonk. Ik ga me vanavond <laughs> even aftrekken. Uh, oh. ja. hm. Hmm. Geërgekeurd. <laughs> maar, maar het idee dat, dat iemand met de kwaliteiten om de bezemiddel doorheen te halen, om gewoon even dat dingetje te doen binnen zo'n apparaat, ja, dat zijn wel mensen die heb je dan ook weer nodig of zo. Even een. Hey, probeer hier ook pro-democratie te zijn. hè? Uh, nee, maar kijk, het punt is in het bedrijfsleven als. Als jij gewoon faalt als uh, directeur of CEO, wat dan ook, dan ja, word je daar toch wel een beetje voor gestraft. Nee, dat is wel de bedoeling, dat is wel de bedoeling. Maar de ministers, die, die, die, die, die, die, die houden het hele land in de naar de, de, de tering en ze gaan gewoon vrij uit. Het krijg vaak nog wachtgeld mee ook. Ja, het is alleen in Japan dat de CEO van de spoorwegen uh, zit te huilen omdat er een trein vijf minuten te laat ja. strok. Maar hier in Noordwest-Europa, <laughs> hier in Noordwest-Europa, werkelijk waar. Deze mentaliteit ga je hier niet terugvinden. Dan, nee, dan krijg je niet, toch een grote uh, handdruk. Je krijgt hier bij je gewoon normale bedrijven, op kleinere schaal... heb je wel degelijk een relatie tussen of jij uh, je klant kan behouden... met wat vrede. reden, hè, wat voor reden ze ook hebben om bij jou te zijn of niet. Kijk, hm. uh, het kan om verschillende redenen gebeuren... maar als jij uh, door je eigen keuzes of gedrag...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 met afgerekend op resultaat en of je de gevolgen ervan moet dragen. Nou ja, als je hoger in de keten zit, draag je gewoon minder gevolgen. Nou, dat hangt er vanaf. Nee, dus... waar, waar, waar, waar zit jij dan aan te denken? Er was ooit een ankerfietje op het callcenter. Nou, dat is een gewoon algemeen callcenter? Een facilitair callcenter. Dus die hebben meerdere klanten. Dus je dag ja. bel je voor... Een ene bedrijf, is dat telefonische verkoop? Uh, onder andere, maar ook inbouwende klantenservice. Uh, dat is wel een hele, een hele negatieve wereld. Dat is, dan heb je sowieso al te maken met mensen die, als ze niet in een beetje managementfuncties zitten, dan werken ze er hooguit een paar maanden. En dan heb je gigantisch een grote vleesmolen. Maar heel weinig mensen werken daar lang. Enorme vleesmolen. Maar goed, wat kwam mij ter oren? Er was een of andere vrouw die daar met de financieel directeur wat avontuurtjes had. Die was overigens gewoon getrouwd had een gezin. En op een gegeven moment werd er een hotelkamer en wat oesters gedeclareerd. En er was een vrouw op de, ja. de, de, de, de directiesecretaresse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 Dan moesten we een callcenter leveren. Die hadden ook targets in de contactafspraken. Ja, klopt. En ja, dat, uh, die en, uh, uh, stuurde iedereen die los en vast zit, natuurlijk op die uh, functies af. Ja. En dan krijg je dus dezelfde mensen iedere keer terug. Oh. En, je met, uh, en, en, en je zit met. Ja, dat, dat is serieuze voorvallen: dat ik uh, sollicitatiegesprek voerde als teamleider. En ik,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 Ja. En ik voelde die vibe wel toen, weet je. Want ik snap dat die mensen dit uh, heel hoog opnemen. En dat, uh, ja. hierdoor, en dat hierdoor de hele systematische structuur van het bedrijf ondermijnd wordt. Uh, ja, want uh, dan lijkt het... Uh, een van de problemen van relaties op de werkvloer is bijvoorbeeld blokjesvorming. Uh, en blokjesvorming, dat uh, gaat bijvoorbeeld weer om macht. Yeah? Hmm. Dat ze met z'n tweeën één uh, kop uh, gaan vormen. Ja, dus dan krijg je een, een, een, um, hoe heet dat een kink in de, in, de, in de keten van vertrouwen. Of het gaat om geld, of het gaat om vrouwen, of het gaat, het gaat om, om alles wat je, je lief. <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja. Het komt vaak dus uh, ook weer op hetzelfde neer. En uh, ja, dat maakt zeg maar dat die hele grote, abstracte uh, dingen, zeg maar, ja. Uh, uh, dat, ja, dat speelt ook wel, maar uiteindelijk, hè, ook met het transgender verhaal of weet ik veel wat, uiteindelijk komt het toch weer als puntje bij paaltje, komt <laughs> toch weer op de hele simpele dingen. Dat vind ik weer machtig mooi. Ja. Ja, maar ik heb hier al een hele tijd uh, de, de bedreigde burgemeesters liggen, als afsluitberichtje. Ja, ja een job wel done. Je bent, als je als burgemeester <laughs> niet bedreigd bent, dan ben je ook geen echte burgemeester geweest. Ja, precies. Het is, en dat... het is 2019. En daarom krijg je ook een prijs. Ik heb het bericht gemaakt van Peter, die op vakantie is, ik kon helaas niet bij zijn, maar um... <kliek> ze hebben de Machiavelli prijs gekregen. Ik weet niet of jullie weten wat voor prijs dat is. Nee, ik ben benieuwd naar.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 Nee. Ja, je moet je van Tsun Tsu. Zo. Ja, Tsun zoe, ja, ja die, uh, die, ken ik, die heb ik ook wel gelezen. Ja. Maar de Machiavelli prijs wordt elk jaar toegekend aan een persoon of organisatie die een ja. opmerkelijke prestatie heeft geleverd op het gebied van publieke communicatie. Ja. Dus uh, misschien maken die er ondertekenen uh, <laughs> ja. <laughs> ja, inderdaad. Goed,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 Te communiceren vanwege geweldsdreiging. Ja, het, ja, dus het onvermogen ik... om te communiceren. Ja, vind ja. een prestatie. Ik bedoel. Maar, en dat is natuurlijk ook. Als je het hebt over het onderbuikgevoel, is het natuurlijk ook. Nou, callcenters, maar ook uh, persvoorlichters, weet je wel. Gewoon ja, ja. van die mensen die een verhaal klaar hebben. Elsjaaf maar... heeft hij wel zo'n prijs gehad? Wie? Elshaf. Dat is die, was die, die man die zei van de Arno uh, Americans in Bagdad. Ja, die, die man, ja, dat was gewoon. Ja, je ja. kan zo bij de NS gaan werken. Uh, ja, ja, zeker. Uh,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 om daar de bedreigingen op, uh, op uh, waarde uh, te schatten. En aan de ene kant kun je zeggen um, blafende honden bijten niet. Aan de andere kant kun je even goed zeggen, ja, er hoeft maar één gek tussen te zitten. Hè? Ja. En, uh, hey Richard, het, het hele idee van er hoeft maar één gek tussen te zitten, is de basis van de fascismus. Ja. dat fascisme. Uh, het, gelijk, ja. het gelijktrekken van alles is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 Wat uh, bedoel je? Ah, dat is toch een principe kwestie. Dit is, dit is waar uh, het altijd om draait. Dan, uh, moeten we, dan gebeurt er weer een scheet en dan moeten we elke toonaard en elke uh, geur moeten we in, helemaal analyseren. En dat is hier ook, je, je hebt helemaal gelijk zes mensen, daar gaat niemand wat van merken waarschijnlijk. Bijna niemand.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 Nou, en dat is mooi verdelen heers. En dan de mensen die echt gewoon eraan verdienen. Het, het spelletje wat gespeeld wordt, waarom het überhaupt bestaat. En er zal ongetwijfeld ook nog een soort wie stemt waarop factor een rol spelen. En stemmen vluchtelingen meer op jouw partij? Nou, dan ben je blij dat ze komen. Maar er eh, ja, ja. Nee, wordt nee, helemaal niet gekeken, er wordt niet naar effectiviteit gekeken. Nee, dat het is gaat niet gramp. om de vluchtelingen, dat heb je goed gezien. Het gaat helemaal niet om de vluchtelingen. Ja, dat klopt. Ja, en als mijn buren zouden besluiten om zes mensen op te nemen. Ja, dan zouden ze dat zelf moeten weten, eigenlijk. Zo ging het vroeger ook, hè? Dus, uh, ja, dus als, je, als je terugkijkt van hoe het COA ontstaan is. het begon allemaal toen uh, er, ergens eind jaren tachtig. lagen een paar. mijn uh, mij waren mensen uit Sri Lanka, dacht ik. Dus die lagen op de stoep bij de sociale diensten. men vond dat niet kunnen. en nou uh, ja, werd gedebatteerd. en toen is wat nu de COA heet, is toen ontstaan. En ja, sindsdien is het probleem alleen maar groter geworden. En vroeger was het heel normaal dat, ja. dat die mensen werden door de, de gemeente die verwees de mensen door naar, of naar een kerk of andere maatschappelijke instelling. Ja. En dan kwamen ze uiteindelijk bij mensen thuis. Ja, ze hebben een manier gevonden om er een verdienmodel van te maken. Ja, vluchtelingen zijn een grote, iedereen wordt er beter voor. Van, behalve die mensen zelf. Ja, ze uh... moeten vaak al heel wat uh, afstaan om überhaupt uh, de trip te maken. Ja, ze in de Oostzee, Ik ben er geweest. Ik heb als vrijwilliger gewerkt. het is, ja. is gewoon niet, uh, geen beste situatie. Nog net geen ja, je hm. Maakt het je boos dat, uh, dat, uh, dat uh, geld zo uh, gebruikt wordt? Nou, ik heb, uh, ik heb daar decennia geleden zelf ook al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 en je hebt safe search niet on dat <laughs> is dat is yeah. gruwelijk <laughs> yeah. <laughs> ik dacht, oh my, hey, ik, ik, ik, want ik dacht, ik ga op afbeeldingen zoeken, want ik weet hoe die eruit ziet. Oh, net. Ik, oh, ik, oh, ja, wat het, confronterend was dat. Ik zei: oké, okay, so, safe search ja. weer on. Lib, Old-libertarian guy media show. <laughs> als, nee, ik vond als, ook geweldig dat libe, Old-Libertarian guy.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 <laughs> Ontlivering on on on <laughs> <laughs> guy met <with> videos. <-show> oh, wat erg. Nou, ik ik, ik stimuleer iedereen iedereen die daar een beeld bij wil hebben, ik raad het af, maar probeer het zelf. Het was echt schokkend. Maar uh, mensen klagen, klagen uh, ook ja. over de borsten niet op uh, Facebook. Of, ja. over, yeah, of uh, bepaalde meningen niet. Nou, Meestal klagen er bijna niemand over. Het zijn gewoon drie hysterische Twitteraars.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 daar uh, zich graag lekker uh, mee bezig en dat vind ik is interessant. Wat wel een voordeel is van dit gesprek is dat ik nog opeens weer de naam herinner van de persoon die ik probeerde te vinden. Oh, van, ja, het was John Stossel... maar ik kon niet op zijn naam komen en ik zat op een gegeven moment zat ik Ben Shapiro. Nee, het is niet Ben Shapiro. Ben Shapiro. Nee, het is niet Ben Shapiro. Hoe heet die guy? Old libertarian guy. De man met de snor, de man met de snor. Ja, gewoon ja, Old Libertarian Guy with Snor. Ik ga het niet doen, maar ik ben benieuwd wat er gebeurt als je Old Libertarian Guy with moustache gaat zoeken met safe shirts af. Uh, John, John, uh, John, uh, John uh, McAfee was, ik geloof, vorige week, uh, of anders en weer een week daarvoor in het nieuws. Ja, had gaat al dan in het nieuws, toch? ja, maar die zat uh, te pochen over wat hij met een walvis uh, heeft uh, aangespoekt. <laughs> uh, oh, daar... dat was het. Wat ik, ik, ik zag iets voorbij komen, maar het plaatje was uh, uh, weggehaald, zeg maar. Ik, en ik, ik denk van, somebody fucking Will. En ik had zei, ik, ik, ik, ik, ik antwoord al van. Uh,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 Wat je dan kan krijgen is dat het weer helemaal uit, als het dan, dan gaan wij spreken van die bureaucraten die dat niet willen, die gaan het dan uh, frustreren. Dus dan krijg je weer zo'n situatie dat als je drie keer een landsgrens over moet, dat je, je uh, ja, dat je daar een maand voor moet uittrekken. Of als je, hey, in, uh, je maakt in drie verschillende landen onderdelen voor iets en in de EU, nu kun je dat redelijk makkelijk uh, he, die, vrij, die vrijhandelsgrenzen, dat is eigenlijk best wel een goed ding. En dat moet je gewoon behouden. Oh, het is, ik, ik ben bang dat ze dat dan gaan ze dat zeg maar stoppen. Ik heb laatst weer iets uit Amerika gekocht. Oh, man, wat een ellende. Gewoon een tweedehands dingetje uit Amerika. Nou, dan moeten we weer een uh, documentje, dit uh, tripje daar de, de Douane dat en oh, wat, een, wat, een, wat een. Wat een onnozelheid is dat. Ik zou ook... Ik werd gebeld door de, of door de transporteur en ik zeg van, het is een tweedehands ding. Waarom hebben we deze ellende? Maar goed, dat hoort er dan bij. Dacht het je, nou, dat, het, dat, het dat zit in het menselijk gedrag uh, verscholen, denk ik, om gewoon het slechte, slechtste van alles te krijgen. Dus dan krijg je en de regels en de grenzen weer terug. Ja. ja, waarschijnlijk. Ja ja dan houden ze een dan gaan ze zeg maar de EU afbouwen en maken ze al een regelunie alle dus niet we houden niet een handelsunie nee de handelsunie gaan we afbreken en iedereen moet weer eigen regels en internationaal gedragen maken maar we houden wel de regelunie dus die stomme regeltjes die we allemaal bedenken die gaan we blijven handhaven dat zou mooi zijn maar ik, ik denk dat we nu wel een beetje bij de einde van de uitzending zijn gekomen. Ja, we hadden het was al mee. over de EU. En nu kan ik een monoloog van een half uur houden. Ja, oh. nou ik wil het even bij de Brionion Boys. Ja. Ik, ik wil het even bij de Brionion Boys houden. Ik heb hem voor de spiegel geoefend, net zoals Ja, ja, ja, ja. ja, ja Maar Ik wel. wil het even bij de Brionion Boys uh, houden.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 Ja, deze persoon is niet geïdentificeerd. Ja. Volgens ja, dus zijn... de juiste procedure. Dus... Dus nou, zijn gewoon... Daarom ben ik je nu. nu vandaag? Dus ik heb gewoon... een bankpasje bij me. Er zijn gewoon criminelen gewoon vrijuit gegaan. Die gewoon echt daadwerkelijk iets ergens hadden ge geflikt. Alleen omdat het puntje niet goed op de i zat. En die zijn gewoon vrijuit gegaan. Dus ja. ja, ik zou gewoon een, een, een wild vreemde met jouw bankpasje naar de rechtbank hebben gestuurd. Ja, precies. Het ja, is ja, mijn bankpasje. Ik kom hier. Ik ben aan de hand van dit uh, dingetje geïdentificeerd. Zoek het uit. Ja. ja, hoe zit het? Ja. En voor move, weet je, maar ik ben er voor. Ja, eerst het, het hele vanis aanhoren en alles, maar dat mag niet, hè, want je moet je volgens mij identificeren voordat je naar binnen praat. Maar helemaal aanhoren en dan zeggen: Ja, maar ik ben die persoon niet. <lacht> <lacht> ik, ik heb alleen zijn bankpasje bij me. <lacht> nou ja, goed. Nee, nee, ik ben er gewoon gaan zitten, zo of nou, ja. okay. Ik wil even weten hoe dit werkt, ik heb het nooit meegemaakt. Oké, okay, en uitdoe ik een shot, weet je.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 Misschien gaat euthanasie uh, gaat, uh, gewoon gestimuleerd worden. Want dat uh, schat ook weer in de CO2-uitstoot. Ja, dingen die ons worden afgenomen. Ons leven. Ons leven, ja. Ons leven, ja. oude dag. Je produceert niet genoeg. Dus dan is het gewoon goed dat je ja, ja, ja. We gaan op een gegeven moment de pensioengerechtigde leeftijd. Komt boven de verplichte euthanasieleeftijd liggen. En dan is het hele probleem uh, opgelost. ja. De ja. euthanasieleeftijd gaat naar beneden. Pensioenleeftijd gaat omhoog.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 Het onderwerp Magia Valley mailen vind ik al voldoende hoor. Nee, nee, nee, je moet ook echt moet moeite doen. moet ook nog juist maar wij hebben die, we hebben die En En van waar die boek over gaat, hè. vooral ja, maar dan die Christopher je... of uh, Livy. Schrijf, <laughs> schrijf een 5000-woorden <laughs> werkstuk over Magia Valley en je. Dat nee, nee, de discourses, van? hè? Ja, oké, ja maar, dat kan iedereen? Nee, dat, we, uh... hebben die, we hebben die boeken helemaal niet bij naam genoemd in de uitzending. Dus ja, gewoon nee, kijk, op... ik heb ze genoemd in het Italiaans. Ik heb je ze noemd. allemaal genoemd? Eh, nou, ik heb er drie genoemd in het Italiaans. Maar ja, dat ook wel een nou, als, vind... als je drie boeken die in de uitzending zijn genoemd van Nicola Machiavelli <laughs> kunt. Uh, in het Italiaans. In het, het Italiaans. Ja. Ik, uh, ja, je legt de gaat uh, lat hoog. Deze lat vind ik beter. Ik vind, uh, anders moeten ze, gaan, moeten ze zelf gaan zoeken op internet. op dingen die niet eens in de uitzending zijn genoemd. om te bewijzen dat je de uitzending hebt gehoord. Ja. Dat, uh, <laughs> dat, vind ik, dat, dat klinkt als huiswerk. En, uh, en suggesties voor Klaas' lijstje kunnen we dat Oh ja, ja, ja. Oh, ja. en suggesties voor Klaas' lijstje. Ik ga het lijstje nog even noemen. Ja. Dan, uh, anders dan. Uh, dan krijg ik misschien dubluren. Dus. Ik zal even met de top 40 jingle uh, dingen erbij doen. Er komt ie. Hier is de top 10. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Things that are reasonably normal now, that I'll predict will be going away. Number 10. Owning a car. Number 9. Flying holiday. Number 8. Eating meat. Number 7. internet access. Number 6. 24-hour electricity. Number 5. Pets. Number 4. Going out at night. Number 3. Alcohol. Number two, facts, number one, income. Ja, oké, okay, nou ja, dat was dan de top 10. Ja, geweldig. Ja, ja, ja. Dream of California Cage. De California Caveman. Keesje, California Keesje. Oh oké, okay. hij dacht de Californie Caveman. Uh, gewoon iemand die uh, zo'n zo planten etende, uh, ja, weer hipster zeg maar. <tie> uh, ja, nou ik heb laatst wel uh, uh, een foto gezien van uh, een supergezond uh, veganistisch glutenvrij en uh, weet van wat uh, eten. Ja, onneukbaar ja was nee, was gewoon een kom met uh, ijsblokjes oh, oké, oké, oké. ik vond het wel grappig <laughs> ja. Ja, maar dat is weer dat onderbuikgevoel hè ja, ik bedoel, ja. wat, wat vind je nou wel lekker hè? wat vind je nou wel leuk wat ja. maakt je wel blij nou de eindsingle want uh, we, we zitten al uh, behoorlijk uh, lang met de oude woorden dus ik ga even afkondigen uh, ja. ja daar kunnen we gewoon nog uh, ja, vrij uh, apenkooien. gooien ja. uh, verbaal Yo! Maar eerst, even, eerst even de afkondiging. Uh, ik, ik wil iedereen uh, hartelijk danken voor het luisteren en uiteraard uh, de luisteraars. Uh, oh nee, ik zeg het even verkeerd. In ieder geval de luisteraars. Luisteraar. Uh, ik wil in ieder de luisteraars Absoluut. hartelijk danken voor het luisteren. en de. Hey joh, wil je mijn luisteraars? <laughs> ja, en de deelnemers hartelijk danken voor het deelnemen. En uh, nou, volgende week zijn we er weer, Ings, zo zegt ik zou zeggen toen de doki. En nu kunnen we gewoon uh, lullen over waarover we willen, dus we kunnen blijven hangen. Okay. Het wordt nog wel opgenomen hoor. Oh, yeah. ik heb, uh, er, zijn, er zijn weer heel veel uh, doodverklaringen voor bitcoin bijgekomen. Hè? Ja, ja, ja, ja, terecht. Hè? Hoe hoog staat de teller intussen? Ja, het staat nu uh, op uh, vier, weet ik veel, 3400 of zo. Maar, uh, ik zag al wel uh, een trade devil, die zei al dat hij naar uh, 3000 ging. Dus, uh, bitcoin obituaries. Bituaries? bituaries? <laughs>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 Ja, ja, ja, ja. ja. Dat was de eerste stijging in, in, in 2013, geloof ik. Dat die, uh, in eerste, dat die ging pieken, weet je wel. En, maar wat uh, moet je, ja, Johan, wat moet je dan doen?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 Stap, dat ze gewoon goedkope, snelle transacties, dat is zo, goed, zo makkelijk te halen met de huidige volumemarkt. is het zo makkelijk te halen, stap on-chain, met een kleine vergroting, dat ze dat niet doen. Dat is denk ik, dat is voor mij een slecht teken. Ik kijk ja, maar zeg maar als, naar uh, hoe de mensen zich voor... Als niemand dat, dat die shit wil gebruiken, zeg maar, hè? dus laat, laten we zeggen, dat ja. hoort hier naast mijn deur.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 Die technologie heeft wel bestaansrecht. Dus de kans dat alle munten allemaal naar nul gaan, dat is, die vind ik niet zo groot. Ik denk dat er nee, wel dat snap ik. Ja. munten zullen zijn die overleven. Maar als je realistisch kijkt, je gaat naar CoinMarketCap. Dat is zo'n website die heel veel van die munten bijhoudt. Nou, daar kun je die, die, die list per honderd per pagina... en je kunt flink wat pagina's doorbladeren om ze allemaal te bekijken. Nou, ik weet wel vrij zeker dat daar heel veel mensen tussen zitten... die naar nul gaan, op een ja, gegeven maar, moment. Maar, en, maar uh, de, de haalbaarheid is, hangt er alleen maar af van... of we grote gebruik ook uh, op een gegeven moment aansluit. Ja, precies. Nou, en daar, daar is wel degelijk een, uh, een markt voor. En ik denk dat de grootste concurrentie uh, die crypto heeft... want crypto heeft een aantal voordelen...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 Uh, Paypal heeft uh, 15 miljard aan eigen vermogen. Ja, uh, uh, uh. ja, wat is de marktwaarde van het bedrijf Paypal? Dat uh, staat er niet tussen, je hebt, uh, ze hebben 13... Uh, dat kan ik eerder uh, gezegd, dat was heel veel, weet ik nog wel. 13 miljard omzet en uh, daarvan hebben ze inkomen. Dat zou een soort winst zijn, dat is 1,7 miljard winst. Ze hebben uh,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 Ja, nee, die denkt dan niet zo groot, uh, zo'n man. Nee, zie je ziet nou net dat uh, Paul Krugman, die uh, heeft weer een manier gevonden om zichzelf in het nieuws uh, te wringen. Ik uh. neem onder een van uitspraak ja. Paul Krugman, uh, is dat uh, de Zuid-Afrikaan? Nee, Paul uh, Krugman dat is iemand die zichzelf econoom noemt. Hij oh. heeft zelfs nog een Nobelprijs voor gekregen. Maar het is gewoon een onwijs kenistiaan, zeg maar... Uh, maar die, uh, hij noemt de uh, government shutdown een een great uh, libertarian experiment. <laughs> uh, nou, de verhalen die ik uh, daarmee krijg, dat is best wel een ramp uh, te noemen. Er zijn vier. Ja, maar dat is niet uh, de totaal niet libertarisch. Het kost zelfs geld. Hè? Dus, uh, de, om de overheid dicht te houden kost het eigenlijk geld.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 Het is allemaal uh, symboliek. Nou, dan wordt dus nu uh, gewoon een flinke deel van in wezen ook de economie uh, platgelegd. Uh, Want, nou ja, die 400.000 of 800.000, ik weet even niet meer wat dat getal uh, was. Nou, die mensen die huren ook. En, uh, en, die, uh, en die huurbazen krijgen dus ook geen geld. Mm -hmm. dat, hey, maar daar zitten, er zitten... zitten er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 ...hekwerk uh, te omzeilen, die gaat gewoon ergens anders gooien op dat moment. Maar dat is effectief. Uh, misschien iemand die, um, die folders kon brengen, die hij niet hoeft. Die komt bij het hek, maar die gaat niet het, het, over het hek klimmen om die folder door jouw brieven te gooien. Het, het wordt ook helemaal politiek uh, uitgemolken, want uh, Trump zei... Uh,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 dat, dat, met, dat is in Amerika altijd een beetje raar. Want 35% is op zich voldoende om president te worden. Hè? Want hoeveel mensen ja. in Amerika stemt, volgens mij minder dan de helft van de mensen stemt. Dus 35% ja. van de mensen in Amerika is weer voldoende om een meerderheid bij de verkiezingen te halen. Bla bla bla. Ik weet niet, het is altijd heel lastig wat die getallen betekenen.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 Zelfs een ja. vlin vlinderreservaat. Een vlinderreservaat. Ja, ja nee, maar die, dit is een hele groep vlinders die al uh, eeuwenlang, uh, of zo zolang, uh, misschien nog voordat de mensheid bestond, uh, vliegen ze van het, uh, helemaal van het zuidelijkste puntje van de Amerikaanse continent uh, helemaal naar het noordelijke.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 Ja. ja, en dan heeft iemand die heeft een, die heeft dan een heel groot stuk grond en nou de helft van zijn grond is hij eigenlijk kwijt, want daar kan niet meer bij, want de muur loopt dwars over zijn land, weet je wel. En ja. het is zelfs, het is zelfs een eeuwenoude kerk, ja. met, heel veel christenen die hebben dan op, op Trump gestemd, <laughs> maar ja, dan wordt er een van de oudste kerken van Amerika wordt gesloopt, omdat de muur daar moet komen. Die zit precies op de grens, dat ding ja. is 600 jaar oud of zo.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 Oh, okay. Dat hebben ze heel slim gedaan. En dat zou je in, daar ook kunnen doen, want die grens is ja. gillig. Je moet gewoon een stuk in Amerika. Ze moet opge... Je gewoon een hele efficiënte rechte muur bouwen. Dat lijkt me veel handiger. Zodat elke persoon die wordt aangetroffen bij die muur. Ja, die, nou. is, die is al illegaal de grens overgekomen. Dus dan kun je ze weer. De, de, de dan, dan muren... kun je wat problemen voor besparen. Ik zou je nog sterker vertellen: die muur. Die, ik heb gekeken hoe die gaat lopen. en.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 Die gaan ze daar gewoon echt ah, ja? bouwen. Ja, ja precies ah, op de grens van de El Paso rivier. Ah, dat In dat ravijn. Mooi. En dat is dan ja. ook nog beschermd gebied, hè? Het trekt zich niks van aan. Ja, ik, ik vind het wel mooi als, zeg maar niet, als ze niet hun stand gaan gebruiken bij het nee, nee, nee. bouwen van de muur. Misschien kunnen ze de muur net zo bouwen dat het efficiënter wordt om die canyon over te steken. Ja, ja. Dat, dat zou het mooiste zijn als ze... Uh, Soort, uh, dat, dat ze dan die muur gaan gebruiken, als een soort steunpilaar gaan gebruiken voor een brug over die canyon ofzo. Yeah. Dat zou het mooiste zijn. Dus dat ze gewoon allemaal dat... via de, de Caribbean naar Amerika gaan, weet je wel. Dat, dat, dat, dat Suriname dan uh, uh, gewoon een nee, soort... Maar, nee, maar wat uh... ik al zei, er komen <laughs> gewoon gaten in die muur waar gewoon mensen zijn. Nou, mensen zijn corrupt. Dus uh, uh, iedereen die de prijs kan betalen komt gewoon over die muur. Uh, de hoogste nou, ja. prijs is gewoon via corrupte doorgang.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 Die komen gewoon via de lucht, die komen als toeristen. Ja. Ja, dus, het, is, nou ja, het is allemaal symbool, uh, politiek. Ja, en dat speelt al honderd jaar. Hè? Dat is echt vanaf Woodrow Wilson, toen begonnen ze ermee. Vanaf Clinton werd dat hek hoger dan een meter. Ja, dit, ja het is, uh, <laughs> ja, dat is... Iedere keer tijdens de verkiezingstijden wordt hij weer herhaald. En dat is nou typisch aan Trump, die zegt van nou... Wat, wat ze eigenlijk al honderd jaar doen, dan ga ik gewoon nog groter doen, weet je wel. Het, het, <laughs> ja. Het, uh, ja, nou ja, kijk, als je een overheid hebt en uh, um, er neemt een aantal uh, taken op zich, dan is het jammer dat uh, het, die muur als een van die taken ziet. Het kost, dat kost ook allemaal geld. Ja, en Mexico zou ervoor betalen, hè? Ja, maar ja, goed, dat is Trump, hè?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 Uh, ben hem wel, ja, maar die hebben hem wel aan de man gebracht, want uh, uh, drie jaar geleden was hij natuurlijk gewoon nog slechts, uh, uh, hoe heet dat, uh, reality star. Ja, uh, uh. Dus uh, dat hebben ze echt heel goed uh, in de markt. Uh, ja. Maar lullen jullie nog even door, ik ga even uit de buik huilen. Nou ja, ik, uh, ik ga nu echt ploffen. Ik ga nu echt slapen. Wie er nog handt? Volgens mij, Daniel er nog? Of ligt hij ook al mijn hoofd op mezelf, het toetsenbord? Ik denk dat die... Uh, er uh, komt geen geluid meer uit, nee. Ja, of hij is aan het roken of scheiten, weet ik het. Ja, uh, maar ik wens iedereen een, uh, een goed weekend. Een goed ja, weekend. Fijn weekend. Uh, uh, ik, ik zet uh, gewoon even de recorder uit. Maar wie het nog wil blijven hangen, die mag gewoon blijven hangen. Ja, en uh, hou door. Hallo, zit het verder -se